Obama zei in een interview met ABC News dat homoseksuelen eerlijk moeten worden behandeld. Hij benadrukte dat het aan de afzonderlijke staten is om te bepalen of ze het homohuwelijk invoeren. De Spaanse bank Bankia wordt gedeeltelijk genationaliseerd. Door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt is de bank in de problemen gekomen. De overheid krijgt 45% van de aandelen in handen en wordt daarmee de grootste aandeelhouder.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 Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de straffen... die de politierechter heeft opgelegd aan de bestormers van het Maasgebouw in Rotterdam. Zes van hen kregen werkstraffen, een stadionverbod en een gebiedsverbod. Lagere straffen dan het OM had geëist. De rechter koos daarvoor omdat er foto's van de verdachten waren gepubliceerd. Het OM wil nu dat het gerechtshof zich uitspreekt... over het publiceren van de foto's van de verdachten. Het weer, in het oosten eerst nog zon... in de rest van het land veel bewolking en kans op buien... In de loop van de middag op steeds meer plaatsen buien... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 10 mei is het. Goedemorgen. De eurocrisis is weer helemaal terug door de politieke situatie in Griekenland... en de financiële problemen van Spanje. Correspondent Rob Soutberg heeft het laatste nieuws... over de noodgedwongen nationalisatie van Bankia Bank. En Connie Case in Athene vertelt hoe het daar verder gaat... nadat ook de tweede formatiepoging is mislukt. Of de economie in Nederland al wat aantrekt... vragen we aan de topman van bouwbedrijf Bam, Nico de Vries. Zijn bedrijf komt zo dadelijk met kwartaalcijfers. Michel Maas in Indonesië heeft het laatste nieuws... over het neergestorte vliegtuig. Amerikaanse president Obama heeft zich uitgesproken voor het homohuwelijk. Wessel de Jong in Washington vertelt zo dadelijk meer. En Amerika-deskundige Willem Post vragen we... waarom Obama zich vlak voor de verkiezingen uitlaat... over een zo gevoelig onderwerp. Een openbaar vervoersbedrijf, Sintes, zit in de financiële problemen. Over marktwerking in het openbaar vervoer... praten we met de Tweede Kamerleden Abtroot van de VVD... en Bashir van de SP. Hoort er wordt een reportage over de actie... van de uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers in Ter Apel. De Hare Majesteit Evertse vertrekt vandaag richting Somalië. Het vergat is het vlaggenschip van de antipiraterijmissie. Mijn Oremmers is vanochtend in Den Helder bij de laatste voorbereidingen. En de Belgen zijn de Nederlandse filialen van Albert Heijn... ...Hema en Zeeman zat. U hoort straks maar om. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Het wrak van het Russische vliegtuig... ...dat sinds gisteren boven Java werd vermist is teruggevonden. De Indonesische luchtmacht heeft het toestel gezien. Correspondent Michel Maas. Het is gevonden door een helikopter. Dus ze hebben het alleen maar uit de lucht gezien... En volgens de helikopterbemanning ziet het er vanuit de lucht uh, redelijk intact uit. Maar uh, ja, hoe het op de grond is en hoe het met de passagiers is, dat weten ze nog niet. Want uh, reddingwerkers zijn nu te voet op, uh, op weg naar de plek waar het, is, uh, waar het vliegtuig is neergestort. Het toestel ligt op de rand van een klif op zo'n 1700 meter hoogte. Hoewel het toestel er intact uitziet, is de klant klein dat de passagiers het hebben overleefd. Gisteren waren er al berichten dat uh, sommige van die slachtoffers hun mobieltje aan hadden laten staan. En uh, dat die telefoons werkten, maar niet werden opgenomen. Dus de, de, ja, dat is een teken dat, er, dat de mensen in ieder geval niet bij bewustzijn waren... of niet in staat waren om een telefoon op te nemen. Maar uh, ja, als het vliegtuig echt zo intact is als ze zeggen... Dan is het natuurlijk wel mogelijk dat er toch nog wel overlevenden zijn. Aan boord waren zo'n 50 mensen onder wie Indonesische zakenlieden en medewerkers van de Russische ambassade en journalisten. Het gloednieuwe toestel verdween gisteren namelijk tijdens een demonstratievlucht van de Radar. De Spaanse bank Bankia wordt gedeeltelijk genationaliseerd. De Spaanse Centrale Bank zet 4,5 miljard euro aan leningen om-in aandelen. De overheid krijgt nu 45 procent van de aandelen in handen... en is daarmee de grootste aandeelhouder. De Spaanse regering heeft altijd gezegd... dat er geen banken met publiek geld gered zullen worden. Premier Rajoy. Kan een mensage van tranquilliteit aan de depositantes van Bankia? En natuurlijk garantieert het de stabiliteit van het financiële systeem in zijn conjunto. Dat is iets fundamentals voor het functioneren van de economie. De Spaanse premier zegt dat de gedeeltelijke nationalisatie cruciaal is voor de economie. Bankia is de vierde bank van Spanje. Zo'n 10 miljoen mensen hebben er een rekening.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 Ik geef ze tot morgen, wanneer ik ze ontmoet... om een letter aan de lederen van de EU en hun members te zetten... die klarend zegt dat hun oude verantwoordelen niet meer valid zijn. Ik hoor dat Tsipras wil af van de afspraken met de EU... en het IMF over de ingrijpende Griekse bezuinigingen. De twee andere partijen voelen daar niets voor... omdat Griekenland dan niet meer kan rekenen op miljardensteun. Tsipras zal vandaag zijn formatieopdracht teruggeven. Homos in de Verenigde Staten moeten met elkaar kunnen trouwen, zei president Obama in een interview met ABC News. At a certain point I've just concluded that um for me personally it is important for me to go ahead and affirm that uh, I think same-sex couples should be able to get married. Het is volgens Obama aan de afzonderlijke staten om te bepalen of ze het homohuwelijk ook daadwerkelijk invoeren. In 30 van de 50 staten is het nu verboden. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen is het homohuwelijk een beladen onderwerp. De kandidaten willen zo min mogelijk zwevende kiezers van zich vervreemden. Correspondent Ilko Bos van Roosentaal. Ik denk uiteindelijk dat hij er meer bij te winnen heeft. Natuurlijk is het een heel omstreden issue hier. Uh, hier. Amerika is heel erg verdeeld. 50% voor, 50% tegen dat homohuwelijk. Maar laten we eerlijk zijn, de mensen die tegen zijn... die had Obama waarschijnlijk toch niet echt voor zich gewonnen. Obama dus voor, Republikeinse presidentskandidaat Romney is tegen het homohuwelijk. Toch is de kans klein dat dat homohuwelijk een grote rol gaat spelen in de campagne, zegt Elke Bos van Rosenthal. Dat kan je je afvragen als zoveel Amerikanen zonder werk zitten. Als de economie ook echt het thema is van de verkiezingen. Ja, Als je dan heel erg lang doorgaat over iets als het homohuwelijk. Hoe belangrijk ook, maar het is niet iets waar de meeste Amerikanen echt mee bezig zijn. Maar Obama is wel de eerste Amerikaanse president die zich uitspreekt voor dat homohuwelijk. Vorig jaar zette hij al een streep door het don't ask, don't tell beleid. En daarbij mochten homo's alleen dienen in het leger als ze hun geaardheid verborgen hielden. In Madrid zijn honderden supporters van Atletico slaags geraakt met de politie. Na de gewonnen Europa League finale gingen de voetbalfans de straat op. Ze wilden een feestje vieren bij de Neptunusfontein in het centrum van de stad. Toen de politie dat niet toestond, gooiden de fans met stenen en flessen. De politie schoot met rubberkogels. Zeker 15 fans en een agent raakte gewond. Atletico Madrid won gisteren met 3-0 de Europa League finale van Atletiek de Bilbao. De mislukte samenwerking van het CDA met de PVV moet openlijk kunnen worden besproken, zegt oud CDA-minister Jirs Ballin in nieuwsuur. Hij reageert op de oproep van kandidaat Bleker om het niet meer over de PVV te hebben. Ik denk dat het belangrijk is, juist voor de eenheid in onze partij, dat het niet een soort afgedwongen eenheid is, maar eendracht. En dat betekent eh, onder ogen zien eh, wat er is gebeurd, wat het heeft betekend. En ik hoor bij de kandidaten op dat punt verschillende opvattingen. Plekker is bang dat het CDA schade oploopt als de mislukte samenwerking met de PVV steeds wordt opgerakeld. Daar is hier Spanning het dus niet mee eens. De zes kandidaten, ik wil graag net als afklink van ze horen hoe ze zich verhouden tot wat er is gebeurd. En dan is het natuurlijk van belang als eh, iemand vond dat het erg jammer is en vindt wat degene die zo'n standpunt inneemt, dan vindt van de afspraken die daar bijna gemaakt werden en die ons nog verder hadden afgetrokken van de lijn van het strategische beraad. Heers Ballin en ook Klink waren allebei tegenstanders... van de gedoogconstructie met de PVV. Andere kandidaat-lijsttrekker voor het CDA, Siband van Haarsma Buma... wil in de Tweede Kamer blijven. Hij ziet zichzelf niet in het nieuwe kabinet. Zei hij tijdens het lijsttrekkersdebat in Groningen. Ook Henk Bleker wil het CDA vanuit het parlement gaan leiden. Dat zei hij dan weer in het televisieprogramma Oog in Oog. En als ik de lijsttrekker word, dan sta ik erop. En als ik de lijsttrekker word, dan is mijn uitgangspunt ook... dan hoor je ook in de Kamer te blijven zitten. Bleken wilde gisteravond nog niet zeggen wat hij doet... als hij niet tot lijsttrekker wordt gekozen. De haarstylist Vidal Seizoen is overleden. De Brit had veel invloed op de haarmode... en maakte onder meer het bobkapsel uit de jaren 20 weer populair. Een van Seizoens beroemdste modellen was Mary Quant. Toen haar haar voor de eerste keer knipte, ging het uh, alleen niet zoals het moest. <laughs> Zei Seizoen een paar jaar geleden in een interview. Het was de eerste keer dat je haar en ik heb je oor. En je all your mensen watching. En ik had de lobe mijn oor. En je had het En je had het niet gedaan. En je het niet gedaan. Hij knipte dus in haar oor. Fidel uh, Seizoen had leukemie. Hij was 84. De zilveren schijf voor het beste televisieprogramma is voor O'Hanlon's Helden. Daarin reist Redmond O'Hanlon de wereld rond in het spoor van beroemde ontdekkingsreizigers. De prijs wordt elk jaar toegekend door een jury van televisierecensenten van kranten en tijdschriften. De jury over O'Hanlon's Helden. Dit kun je ook op de BBC uitzenden. Mm -hmm. en zelfs dat is niet maatgevend, maar het maakt het wel net ietsje bijzonderder nog dan andere programma's. De ere zilveren Nipkoffschijf ging naar Taarten van Abel, ook een programma van de VPRO. En varen DJ Giel Beelen won de zilveren reismicrofoon voor zijn 3FM-programma Giel. De radioman die uh, uh, bezig is met een passie voor niet alleen radio, maar ook een passie voor muziek. En uh, altijd uh, uh, nieuwe dingen uh, uh, lanceert, nieuwe dingen vindt... Nieuwe, met nieuwe vormen uh, experimenteert in zijn uh, programma's. de Zwarte Lijst, een programma op Radio 6... kreeg een uh, eervolle vermelding bij de reismicrofoon. Dan nog een bijzondere reddingsactie in de Verenigde Staten. Een dronken vrouw viel op het spoor en raakte bewusteloos... terwijl er een vrachttrein aankwam. De machinist kon niet op tijd stoppen, maar zag dat de hond van de vrouw zijn baasje van het spoor trok. De pitbull raakte daarbij wel gewond aan zijn rechter voorpoot en die moest uiteindelijk geamputeerd worden, zegt de zoon van de vrouw. Something pretty bad happened, but I know she knows exactly what she did and how she did and why she did it. We've always known she's a special dog and she showed exactly what a pitbull is, you know, she came through. Ze heeft het dus gered. Een medische ingreep bij de hond kost trouwens wel duizenden euro's... en een aantal Amerikanen heeft daarom een fonds opgezet om dat geld in te zamelen. Nog even naar het financiële nieuws. Rode cijfers op de Amerikaanse beurzen. De Dow Jones sloot bijna een procent lager. technologiebeurs Nasdaq bijna een half procent. Beleggers op Wall Street maken zich grote zorgen... over de politieke situatie in Griekenland, zegt een Griekse analist. Markets don't like at all the uncertainty and the environment uh, these past few days is um, uh, fully uncertain. So I think it is very very important for a government to be formed. The the sooner the better for the markets. Ja, volgens deze analyse moet er zo snel mogelijk een regering komen. De beurzen stonden lange tijd diep in het rood, maar op het laatste stegen ze weer iets. Dat kwam onder meer door de bekendmaking dat het Europese noodfonds EFSF, vandaag 4,2 miljard euro aan Griekenland overmaakt. Nou, met dat nieuws gingen de beurzen in het Verre Oosten een paar uur geleden open. De Japanse nikkei staat daarop. Op een kleine winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. Het Sheeran heeft vier grote optredens in de Verenigde Staten afgezegd. Britse singer-songwriter verzorgde het voorprogramma van Snow Patrol... maar vliegt eerder naar huis, wegens persoonlijke omstandigheden, twitterde hij. Sheeran brak vorig jaar internationaal door met The A-Team... en nu heeft hij een nieuwe hit. En wel met het nummer Lego House.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 17 minuten over 6 is het. We gaan gauw naar Maino Remmers. Die staat bij een bootje. Toch, Maino? <laughs> nou, een bootje. Het is meer een halve flat. <totototie> uh, maar ik, ik zie nog niet het Evertse. Want ik zie wel hetzelfde type schip, is me net verteld. Maar je moet wel een beetje door de, door de grijze regen heen kijken. Het weer is zoals de kleur van de schepen. In een helder baba. Ja, dan kan ik me <tototie> voorstellen dat het fijn is om richting de Evenaar te varen. Want het is hier helemaal niks. Uh, de bemanning is er nog niet trouwens. Die komt uh, rond de klok van uh, 9 uur, half 9, 9 uur. Want uh, in de loop van de ochtend gaat het Evertse vertrekken. Nou hoort er altijd een afkorting bij, bij Defensie. Dit is namelijk de SNMG 1. Dat staat voor Standing NATO Maritime Group Maritime Group 1. Het wil zoiets zeggen als dat uh, Nederland sinds januari het commando heeft... als het gaat om de piratenbestrijding. We hebben het overgenomen van de Italianen, uh, dacht ik. En de Evertse is, uh, is nu aan de beurt om dat commando te gaan voeren. Dus dat betekent dat de manschappen nou, een drie, vier maanden weg zullen zijn. Daar zullen moeten patrouilleren. En uh, dat is niet de eerste keer natuurlijk dat we dat hebben gedaan. Ik heb een fragment gevonden... Of we hebben een fragment gevonden uit 2010. Kennen we het nog? Het Duitse koopvaardijschip de Taipan. Daar zaten uh, 15 bemanningsleden op. Die werden gegijzeld door uh, Somalische piraten. Toen is daar de tromp op afgegaan. En we kunnen een fragment laten horen. waarin uh, te horen is hoe die missie verliep. Luister maar. Wij uh, kregen met ons team de opdracht om een de motorvessel Taipan te ontzetten van de, van de piraten. Er zaten tien piraten aan boord, die hadden het schip gekaapt... en er zaten 15 bemanningsleden aan boord... die veilig in de safe room beneden in het schip zaten. De sensoroperator die gooit nu de fast lijn uit de helikopter. Hij zal zometeen ook de personen die langs de fast lijn naar beneden glijden... die zullen, zal hij begeleiden. Ikzelf ben op dit moment aan het vuren met de, met de mag, om uh, dekkingsvuur te geven... zodat de piraten aan boord van de taipan, dus die op het dek staan... zodat die niet de kans krijgen om op ons te gaan vuren. Nou, rechts ziet u de haremaiste tromp. Vanaf dit moment uh, wordt de, ook vanaf de containers, van het dak van de containers dekkingsvuur gegeven... voor de personen die alsnog naar beneden moeten glijden. Je ziet ook dat de, de containers die hier opstaap, opgestapeld staan, dat die ook een, voor ons een, best wel wat zichtdekking uh, zorgen. Dus uh, zodra er bijvoorbeeld een houder gewisseld moet worden, kunnen ze opzij stappen, kunnen ze onder dekking, kunnen ze hun houder wisselen, en daarna kunnen ze weer terug uh, het vuur uh, overnemen op, uh, op de brug. En van daaruit zijn we naar achter gegaan, naar het achterschip, en zijn we naar de brug gegaan om de tijdban te bevrijden. Ja, zo verloopt dat dan ongeveer. De andere kant van, van het verhaal uh, ken ik ook een beetje... want ik uh, ben in Rotterdam nog eens geweest... wat is het, anderhalf jaar geleden... waar een aantal van die piraten werden berecht. Ja, en wat zie je dan? Dan zie je van die mensen... die normaal hun geld verdienen met de visvangst... die eigenlijk niks te verliezen hebben... en die elke strohalm aangrijpen om toch maar wat geld te verdienen. En dat doen ze dan met dit soort kapingen... Uh, met natuurlijk uh, uh, de kans dat ze beschoten worden. En ook heel vaak zijn piraten... Aangehouden en zijn ze weer gewoon terug aan land gezet. En een paar weken later hadden ze weer een ander bootje... en gingen ze gewoon hun gang. Dus aan de ene kant heeft het iets heroïs... en aan de andere kant heeft het ook allemaal iets buitengewoon treurigs. We gaan straks onder andere spreken met mensen... die uh, gaan aanmonsteren vandaag en gaan vertrekken... richting de warme wateren. nog Remmers over de nieuwe missie van de Nederlandse marine... richting dus de Somalische wateren... om daar deel te nemen aan een anti-piraterijactie. Het is tien voor half zeven. Het is een belangrijk nieuw stuk stadsgezicht. De nieuwbouw van het Stedelijk Museum aan het Museumplein in Amsterdam. Oftewel, de Badkuip. Hoewel het stedelijk nog niet officieel open is... konden journalisten gisteren voor het eerst binnenkijken. Verslaggever Mark Hamer kreeg een rondleiding. Maar wilde eerst wel eens weten wat het publiek vindt van dat nieuwe gebouw.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 het gemeentebestuur daar een standpunt over innemen. En uh, eind van het jaar zal de gemeenteraad daar dan over moeten besluiten. U zegt, het wordt geen groot probleem. Nou, ik zal niet zeggen dat het geen groot probleem wordt. Ik zeg alleen dat ik er vertrouwen in heb... dat er met, door de gemeenteraad en de gemeentebestuur... met alle redelijkheid naar wordt gekeken. En 23 september is de dag van de officiële opening. We kijken er erg naar uit. En ik denk dat heel veel Amsterdammers, maar ook heel veel kunstliefhebbers in het land en in het buitenland, heel erg blij zijn. Dan gaan we nu even naar... Nou, misschien kunnen we toch beter... Uh, sorry. We doen eerst even het auditorium, wat nog niet helemaal af is En dan gaan we dan naar de nieuwe ja. zaal. Mark Hamer kreeg alvast een rondleiding... door het geheel vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam.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 Door stiller asfalt. Welke herrie? Welke herrie? Ja, welke herrie? Mensen hebben tegenwoordig niks meer aan wat ze doen, alleen om klagen. Of je hoort ze ja. al niet meer, de auto's. Maar ja, dat zal het ook een wezen natuurlijk na al die jaren. Na 32 jaar hoort het misschien niet meer, Dat <lacht> Klopt. En die brommers? Ja, dat gaat er wel mee, toch? Een van de andere maatregelen is dat gemeenteambtenaren gaan rondrijden op elektrische scooters. Daar worden er 50 van gekocht. En ook brommer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 Het NLS Radio 1-journaal Sport. De Europa League is gewonnen door het Spaanse Atletico Madrid. In Boekarest werd Atletico de Belbao met 3-0 verslagen. En die houtkamp. Het was geen sprankelende finale, in ieder geval niet spannend. En dat kwam allemaal door één man, Falcao, een Colombiaan. Door zijn vader genoemd naar een groot voetballer uit Brazilië. Maar hij is zelf ook een groot voetballer. In de zevende minuut, prachtig doelpunt, Falcao. Zijn elfde doelpunt dit seizoen in de Europa League. En daarmee al topscorer. Vorig jaar was hij ook een topscorer in Europa voor Porto toen. Porto won de Europa League vorig jaar voor 50 miljoen euro naar Atletico. En nu dus weer topscorer. En dat liet hij nog een keer zien in de 34ste minuut. Op aangeven van de Turk Turan, Falcao 2-0. En toen was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. In de tweede helft kwam Atletiek de Bilbao nog wel even af en toe aanzetten. Maar verder dan keeper Courtois kwam hij niet... Het is dat Diego nog 3-0 maakte, waardoor het een klein beetje geflatteerd werd. Maar na 2010 is er weer de overwinning voor Atletico Madrid in de Europa League. En ja, dan de Europa League voor volgend seizoen. Hier is uh, nog één startbewijs te verdienen. En daarvoor worden play-offs gehouden. Grootste verrassing daarin is de deelname van RKC Waalwijk. Vorig jaar gepromoveerd en dit jaar al strijdend om Europees voetbal. Vanavond is FC Twente de tegenstander van RKC, trainer Ruud Brood. Ik ben wel blij eerst met de thuiswedstrijd.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 En dat willen we gewoon continueren in de playoffs. Nou, wie weet. De andere play-off-wedstrijd gaat tussen NEC en Vitesse. De returns zijn zondag. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is door Dorot Negens. Goedemorgen. Het wrak van het Russische vliegtuig... dat sinds gisteren boven Java werd vermist, is teruggevonden. De Indonesische luchtmacht heeft vanuit een helikopter... Een toestel gezien op de rand van een klif op ongeveer 1700 meter hoogte. Aan boord van het gloednieuwe vliegtuig waren 50 mensen. Zometeen meer hierover van correspondent Michel Maas na het weer en de reclame. De Spaanse bank Bankia, de vierde van het land, wordt gedeeltelijk genationaliseerd. Door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt Die is de bank in de problemen gekomen. De overheid krijgt 45% van de aandelen in handen en wordt daarmee de grootste aandeelhouder. President Obama vindt dat homo's in de Verenigde Staten... met elkaar moeten kunnen trouwen. Hij zei in een interview met ABC News... dat homoseksuelen eerlijk moeten worden behandeld. Hij nadrukte dat het aan de afzonderlijke staten is... om te bepalen of ze het homohuwelijk invoeren. En de haarstylist Viral Sassoon is overleden. De Brit maakte het bobkapsel uit de jaren 20... weer populair in de jaren 60. En later bouwde hij een imperium op... van kapsalons en haarproducten. Viral Sassoon had leukemie. was 84 jaar. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws.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 Tegen de avond stroomt er vanuit het westen koele lucht het land binnen en klaart het op. ANWB, verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat bij Permanent Noord 2 kilometer. Verderop rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Af en A van Hoorn en Permanent Zuid. En een korte file op de A8 richting Amsterdam. Daar staat voorknopend Koenplein 2 kilometer. Zo.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 Help een blinde geleidehond aan een geleidetuig. Steun KNGF geleidehonden met 3 euro. SMS tuigje naar 4333. Zitten, relaxen of liggen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, Specialisten lekker zitten. Nga is briljant en wordt gezien als de redder van de Maori-cultuur. Op zijn 16e mag hij al aan Yale studeren. Zien we hier de toekomstige president van Nieuw-Zeeland? Vanavond in Hollandok, Maori Boy Genius. 10 voor 11 bij de VPRO op Nederland 2. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is nu zeker het Russisch passagiersvliegtuig... dat gisteren in Indonesië van de radar verdween, is neergestoord. Want het wrak van de Sukhoi Superjet 100 is gevonden. Er waren 47 mensen aan boord van het gloednieuwe toestel... dat vanwege een promotietour in Indonesië was. Correspondent Michel Maas in Jakarta. Uh, Michel, waar hebben ze het nu gevonden?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 Nee, zover zijn ze nog niet. Ze zijn op weg naar de plek. Ze zijn te voet op weg met uh, een paar honderd hulpverleners. Maar het is een, uh, een onbewoond gebied, een gebied waar geen uh, paden en wegen zijn. Dus ze moeten zich een weg banen door het bos. Dus dat duurt iets langer dan normaal. Maar verwacht wordt dat ze daar uh, vrij snel zullen zijn. En dan zullen we ook uh, vrij snel horen hoe het, of er overlevenden zijn en uh, hoe ver de toestand daar is. Ja, en is er al iets duidelijk geworden waarom dat gloednieuwe toestel is neergestort? Nou, het zou een fout van de piloot kunnen zijn. En dat is uh, nog niet helemaal zeker, maar een uh, medewerker van de maatschappij... die dat vliegtuig uh, wilde verkopen, die zei dat de piloot... vlak voor het ongeluk had die toestemming gevraagd om te dalen... van 10.000 voet naar 6.000 voet, dus zo'n zo 2.000 meter. Uh, want hij wilde gaan landen in Jakarta, dus hij, hij wilde terug naar het vliegveld. En er is een kans dat hij te vroeg en te snel naar beneden is gegaan... En dat hij toen die berg in zijn weg vond, die uh, niet 6000 maar 7000 voet hoog was. Ja, je zei het al eventjes, uh, uh, Ze wilden dit toestel verkopen. Het was een promotietour. Wat was de bedoeling? Om een flink aantal aan Indonesië te sluiten?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 En dat rondvluchtje dat, uh, dat viel verkeerd uit. Ja, dat kun je wel stellen. Michel Maas vanuit Jakarta, dank je wel. En mochten we meer te horen krijgen over uh, mogelijke slachtoffers die gevonden zijn... dan melden we dat meteen. Zo'n 2000 Palestijnse gevangenen zijn al bijna drie weken lang in hongerstaking. Het is de grootste hongerstaking in jaren. Gevangenen willen betere omstandigheden in de Israëlische gevangenis. Familiebezoek, medische zorg en een einde aan hun isolatie. Sommigen zijn er inmiddels slecht aan toe. En Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties... riep gisteravond op om snel een oplossing te zoeken. Correspondent Monique van Hoogstraten... sprak met demonstranten vlakbij de gevangenis. Grijze betonnen muren, prikkeldraad erop. En uitkijkposten op elke hoek. Dit is de gevangenis van over... net buiten de westelijke Jordaan-oever...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 What's your name? Nida. Nida Abamud. Why are you here in this in this tent? I'm here to support the prisoner. They have the right to be out of the prison because they are a Palestinian. They have their own authority, and they it's not allowed for the Israeli to put any Palestinian in their prison.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 Me and my sister ook, for een paar dagen. Haar broers hebben in de gevangenis gezeten en zij zelf en haar zuster ook een paar dagen. Je find geen uh, Palestijnse familie zonder een persoon in de prison ze zegt elke Palestijnse familie heeft wel iemand in de gevangenis but when it when prisoners are so important in Palestinian society yeah, why is niet everybody coming here to support the, it's the middle of the day de ja dus ze denkt het uh, is hier inderdaad wel een beetje rustig vandaag. vandaag. Uh, de deserve more uh, more support from the people here. Ze zou best wel wat meer steun kunnen komen vindt ze van de bevolking van Ramallah yes.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 hoe de koning van Liverpool werd ontroond door de Beatles. Zo heet het boek van Tom Egberts. Jeroen Wiluit met hem. Als een verloren zoon werd, Kenneth Mayhew gisteren onthaald... door koningin Beatrix. Hij is een van de acht dragers van de militaire Willemsorde. Maar bijna iedereen was hem vergeten. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. Acht fietsen op dit moment, goed voor 25 kilometer. Nog weinig bijzonderheden. De meeste vertraging ondervindt het verkeer nu op de A7 richting Zandam. Daar staat tussen de afritten en Aan van Hoorn en Weidewormen 7 kilometer. Maar daar zijn ze altijd vroeg, John. Wat verwacht ja. je voor vandaag? Uh, ik verwacht toch wel, ja, er wordt wat uh, veel regen voorspeld deze ochtend. Dus uh, ik uh, denk dat er uh, rond half negen uh, 100 kilometer meer dan normaal zal staan. Oh. En dat betekent ongeveer 260 kilometer. Ja, dat is veel. Ja, dat is heel veel, ja. Nou, goed. Ja. Iedereen dan maar oppassen. En uh, pas op de regen. John Zahoka bij de ANWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, bijna tien minuten voor zeven. We gaan weer eventjes naar Myno Remmers. Straks om elf uur uh, vertrekt hij. Nou ja, de Hare is Evertsen. Myno Remmers is daarbij. Ja. Hoe ben jij... Uh, ben jij überhaupt aan boord al, Myno? Ik ben aan boord geklommen. Het is een hele klim, hoor. Het schip ligt naast de, de ruiter. En ik ben net al welkom geheten door uh, de overste Boudewijn Boots, Commandant. Ik heb de eerste koffie al en... Uh, maar er is hier nog geen bemanning aan boord, die komen nog. Ja, er zijn er wel een paar, want het uh, bedrijf wordt nu opgestart... voor ons vertrek straks, ja. dat duurt even. Uh, maar uh, de rest komt nog, ja, inderdaad. Een reis van... Hoe lang duurt het voor je daar bent? Dat ligt een beetje aan hoe hard je vaart natuurlijk. Ja. Maar we hebben het over een week of 2,5, drie voordat we echt in het gebied zijn. Ja, dus dan begint het echte werk. En dan, ja, de piraterij. Ik, je hoort er niet meer zoveel over. In het begin waren er nog wel grote koopvaardijschepen, Heel veel losgeld. Uh, soms waren ze maanden gekaapt. En ik, is het afgenomen? Het aantal is afgenomen. Maar op dit moment liggen er zeker nog uh, tegen de tien schepen gekaapt... voor de kust te wachten op uh, afhandeling van de onderhandelingen. Maar het aantal is inderdaad afgenomen. Dat betekent dus dat we effectief zijn. Ja. Maar je moet niet vergeten dat de, los, de losgeldprijzen wel aanzienlijk gestegen zijn. Dus de inkomsten ja. van deze georganiseerde misdaad die zijn er nog zeker. Ja, want ze weten precies wat ze kunnen vragen. Ze weten inderdaad wat ze kunnen vragen, ja. dat blijkt. Het is niet de eerste keer dat een, een Nederlands marineschip uh, daar gaat patrouilleren. Maar het is wel, dat, voor luisteraars die misschien dat niet helder op de kaart hebben... Een enorm groot gebied wat je in de gaten moet houden daar, die kust. Ja, het gebied de Hoorn van Afrika is ook weer groot als Europa. Het is een enorm gebied, dat klopt. Ja, nou zijn er wel meerdere marineschepen actief, maar dan toch. Hoe hou je dat in de gaten? Nou, die, die patrouilles van die diverse schepen van die, die diverse landen... die worden echt gecoördineerd. Uh, bovendien vliegt daar veel in de lucht om te kijken of er schepen of groepen... of bij piratenkampen in de buurt uh, piraten actief zijn. Het weer is natuurlijk van invloed. Dus op basis van alles wat we weten gaan we ons zo snel mogelijk positioneren... om zo effectief mogelijk te kunnen zijn. Ja, dus je houdt het vanuit de lucht in de gaten. Er is radar natuurlijk aan boord. Uh, en zo gauw er ergens één bootje verdacht een verdachte beweging maakt... Ja, dan is het een kwestie van snel er naartoe En probeer het te onderscheppen. Of is het vooral de dreigende functie, zo'n schip wat daar dan ligt... dit schip, de Evertse... dat ze bijvoorbeeld al denken, we wachten wel... Ja, beide. Zodra we iets uh, denken te zien, dan sturen we bijna altijd direct onze helikopter erop af. Die kan natuurlijk veel sneller en veel verder ja. kijken. Het schip gaat erachteraan. Uh, maar ook, ja, inderdaad, als u ziet, uh, antipiraterij is een kat en muispel. Als de kat voor het holle ligt, dan komen de muizen niet naar buiten. Nee. Is het saai? Ik bedoel, uh, uh, uh, het kan zo zijn dat er weken niks gebeurt... Ja, dat is uh, inherent aan deze soort operaties. Dat is inderdaad zo. Uh, daarmee uh, toont, uh, toon je niet aan dat je niet effectief nee. zou zijn. Uh, bedoel, uh, Je kunt ook een preventieve werking hebben. En dat is een belangrijk deel van deze missie. Maar het is voor een bemanning natuurlijk wel interessant... als we ook uh, daadwerkelijk in actie uh, komen en in actie gaan. Um, en onze hoofdtaak is daar inderdaad het, het verstoren of het voorkomen van uh, piraterij. Ja. Toen ik hier naar boven klom, het is echt een hele klim... Uh, toen viel mij het eerst op die rode TL-balk. Gewoon wit licht, maar ook een... Is dat uh, het alarmlicht, of ben ik nou heel erg... Uh... Nee, dat is niet het alarmlicht. Nee. We noemen dat het adaptatielicht. Oftewel het rode licht. Ja. En als het donker is buiten, en met een beetje rood licht... dan uh, kun je nog goed binnen en buiten kijken. Ach, dat is wat voor heel Hilversum. Doen jullie dat ook eens, zeg. Gewoon een paar rode lamp aan. Is veel beter. Mano Remmers hoort u uh, begeleidend bij het vertrek van Hare Majesteit Evertse. Dat zal uh, plaatsvinden rond een uurtje of elf. Tien voor zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Heel lang werd ervan uitgegaan dat er zeven ridders in de militaire Willemsorde waren. Tot eind vorig jaar opeens bleek dat er nog een achtste is. En vandaag hebben de ridders hun jaarvergadering. Kolonel buitendien Gerrit Slots begeleidt de ridders. Meneer Slots, goedemorgen. Goedemorgen. Komen ze alle acht? Uh, nee, ze komen helaas niet alle acht. De, meneer Fulmer uit uh, Syracuse, Amerika, die zal er niet zijn. Uh, ik heb van de week nog contact, telefonisch contact met hem gehad. Ik kan niet meer met hem praten. Hij praat heel moeilijk. Uh, hij ziet ook heel slecht. En Ik doe de correspondentie eigenlijk met zijn vrouw. Hij is op hij leeftijd, zal, Hij zal nooit meer naar Nederland komen. Nee. Hij is op, dan, op leeftijd, hè? Hij is leeftijd, ja, hij is van uh, 1919, dus uh, dat is ook wel een, een oud baasje. En ze zijn trouwens allemaal redelijk oude baasjes, behalve we hebben er één uh, die dus nog wat jonger is, zoals u weet. En die zal er waarschijnlijk ook niet zijn. Meneer Kroon? Nee, meneer Kroon ja. zal er ook niet zijn, want ik heb begrepen dat hij op het ogenblik op het voor hem zeer belangrijke cursus zit in Amersfoort. En uh, ja, dat heeft volgens hem prioriteit om er naartoe te gaan. Ik heb met hem gesproken en ik kan me dat ook wel voorstellen. Hij is natuurlijk de, eerste, de enige NWO-werkelijk die nog daadwerkelijk in dienst is. Ja, dus, en, uh, ja, hij is nog bezig met zijn carrière. Hij is echt bezig met ja. zijn carrière. Maar, en, maar, uh, maar we moeten even het hebben over die vergeten, de achtste ridder Kenneth Mayhew. Hoe komt het Kenneth dat wij Mayhew, hem ja. vergeten waren? Die hebben we dus nu, die heb ik dus dinsdag met zijn echtgenote uit Schiphol. Ik ben naartoe geweest, maar dat heb ik u verteld bij een vorige uitzending. En um, daar hebben we hem gevraagd, ja, geprobeerd erachter te komen waarom. Um, zo lang geduurd heeft voordat we hem weer ontdekten, zogenaamd. En eh, het probleem was bij hem dat hij een aantal keren verhuisd was. Geen verhuismededeling had doorgestuurd. Maar er was ook een andere reden wel, want hij woont in Norwich. En in Norwich, in de provincie Norfolk. En daar is nog een behoorlijke agglomeratie van strijders. die dus in de Tweede Wereldoorlog bij die Suffolk Division of Regiment hebben gevochten. En daar heeft hij nog heel veel contact mee. Dat zijn ook mensen die komen nog af en toe naar Nederland toe om herdenkingen. Bij te vieren. En um, hij is daar ook toen in uh, vorig jaar september, 18 september, als ik me goed herinneren, is hij daar ook mee in Nederland geweest. Ja. Nou is Nederland blij dat die achter er weer bij is. Hoe, hoe is hij onthaald? Ja, erg geweldig. Hij is echt. En ik probeerde ook alles aan te doen om zo'n enorm goed onthaal te geven. We zijn. Eh, het afgelopen dinsdag heb ik hem opgehaald in Schiphol. Ik had geregeld dat hij via de VIP eh, binnen kon komen. Via de VIP-lounge kon binnenkomen. We zijn met de auto tot op het vliegveld gereden. Bij de kist om hem op te halen. En eh, daarna heeft hij een gesprek gehad. Hebben we een gesprek gehad nog in, eh, in de, de VIP-room zelf. Daar was ook mijn voorzitter, de generaal De Klein, was daar aanwezig. En toen zijn we naar eh, Apeldoorn. Hij logeert hier in een hotel in Apeldoorn. Zij we gegaan. En gistermorgen was natuurlijk het, het klapstuk... is die om kwart over twaalf ontvangen uh, door haar meis. Zijn ze ook, pardon, zijn ze. Hij en zijn echtgenoten ontvangen uh, om kwart over twaalf op uh, Paleis den Bosch. Uh, Huis ten Bosch, en voor een interview van wat gepland, wat mij werd doorgegeven van een half uur. Ik ben er zelf mee geweest, tot aan de ingang van de Kamer, waar het uh, gesprek plaatsvond, want voor de, voor de rest was het zo'n privé gesprek met, met uh, Majesteit, dat, uh, ja, dat ik, ik mocht daar niet natuurlijk binnen, dat wist ik ook van tevoren. En uh, Het gesprek liep uit, ik heb zitten wachten, met een kopje koffie, ik heb zitten wachten, want het was een half uur gepland, en er ging al een, ik denk dat het 50 minuten duurde. En uh, ze kwamen buiten en ze waren zo enthousiast en zo vereerd, dat was gewoon uh, nou. vreselijk, Het Was Goh. echt geweldig om te zien. Hè. Heel goed, <laughs> nou, Kenneth ja. Mayhew dus met alle egaars uh, onthaald. Hartelijk dank uh, meneer Gerrit Slots. Ja, oké, okay, graag gedaan. Een succesverduid zend dan ik. Dank u wel. Ja. Goedemorgen. NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. De belangrijkste taken van ProRail moeten in handen komen van de overheid. Dat willen meerderheid in de Tweede Kamer, schrijft de Telegraaf. En de VVD zou zelfs willen dat de spoorbeheerder voor 100% in handen komt van Rijkswaterstaat. Dat zegt Kamerlid Abtroot in de krant. Nou, treinongeluk in Amsterdam, de ongepaste salarisverhoging van de directie... en de spoorchaos door het winterweer Weer hebben veel parlementariërs het gehad met ProRail... Voor CDA en Partij van de Arbeid gaat het nog wat te ver. Die partijen zien liever dat het spoorbedrijf gedeeltelijk wordt ingelijfd. En abdroad spreken we later deze uitzending. Het financiële drama bij Vestia heeft inmiddels de huurders bereikt. Volgens het AD hoeven die voorlopig niet te rekenen op een grondige renovatie van hun huis. Er is gewoon geen geld meer voor. Woningcorporatie Vestia zit met een tekort van meer dan anderhalf miljard euro... door beleggingen in riskante financiële producten. Alle nieuwbouwprojecten waren al geschrapt. De huurdersraad van Vestia noemt de beslissing triest. Vooral ook omdat verhuizen geen optie is. Voor een nieuw huis wordt meteen een hogere huur gerekend, zegt de huurdersraad. Volgens de Woonbond worden de problemen bij Vestia op de huurders afgewenteld. De Volkskrant heeft op de voorpagina drie fijne crisistabellen staan. De euro wordt minder waard. De AIX zakt weg en de enige stijger is ook al niet positief want de Spaanse rente loopt verder op. De Spaanse rente op staatsobligaties. De krant noemt het de hernieuwde opgeleide crisis. Er zijn veel zorgen over het voortbestaan van de Spaanse banken en het mislukken van de Griekse formatieonderhandelingen. Spaanse premier Rajoy belooft dat Spanje morgen met een allesomvattend reddingsplan komt. De situatie is moeilijk, maar we doen wat we moeten doen. al. Dus Rajoy. En de verbreding van de A27 dan in Nederland. Ten hoogste van Utrecht staat ter discussie. Volgens de Volkskrant willen D66, GroenLinks, A27. PvdA... En SP dat het besluit wordt uitgesteld nu het kabinet is gevallen. Het CDA wil zich er nog niet over uitspreken. Verbreden van de snelweg door het bos aan Melisweert kost honderden miljoenen euro's. Volgens D66-Kamerlid Verhoeven moet de afweging worden gemaakt of het wel verantwoord is om in deze tijden zoveel geld uit te geven aan een snelweg. Zo, kijk eens eventjes op het AD. Voorpagina van het AD in het Brabantse Goorle. Daar zijn ze al klaar voor het EK. Uh, een foto daar van de Irenestraat. Op één gevel na zijn alle huizen al oranje gekleurd. Verder hangt de hele straat vol met oranje vlaggetjes. En de initiatiefnemer is trots. Sinds het WK 2006 krijgt wij het voor elkaar... dat alle straatbewoners meedoen aan de oranje gek. En ook al lekker vroeg.